antwoord heeft het uh, inderdaad. En het is allemaal nogal heftig wat er hier deze week gebeurde. Uh, zeker over het GBZ. En daar gaan we zeker over praten. Uh, veel politiek in deze uitzending. Uh, het eerste uur gaan we praten met Astrid van der Veld. Fractievoorzitter uh, van de GBZ. Uh, daarna praten wij met uh, Jordi Valies. Uh, dat is de beoogde nieuwe lijsttrekker van het GBZ. En daarna praten we met Kordraaier de vermeende koepleger. En die doet ook de techniek, dankjewel alvast... en die heeft ook de muziekjes uitgezocht. In het tweede uur uh, is compleet voorgemonteerd... de interviews die wij deze week maakten... in het kader van Zandvoort-Kiest... met de uh, lijsttrekker van D66, uh, de heer Raymond van Haften. Dus, dat gaan we doen. Als het goed is, uh, is mevrouw Van der Veld uh, reeds onder de telefoon. Goedemorgen, mevrouw Van der Veld. Goedemorgen, meneer Zonneveld. Um, Dinsdag kregen wij een, een appje, berichtje, koep uh, van uh, GBZ, fractie en bestuursleden nogal verrast. Uh, hoe kwam u op de hoogte van deze actie? Um, wij kwamen op de hoogte van deze actie doordat Cor een gesprek heeft aangevraagd met, uh, met Leo. Dat heeft plaatsgevonden bij Leo thuis, waarin verteld werd dat ze dit gedaan hadden. <kuggen> en dat is uh, in die week gebeurd? Dat is op 1 februari <kuggen> gebeurd. Oké. Okay. Sorry, de verkoudheid slaat toe. Ja, als er uh, nog geen corona is wel. Nee, het, uh, twee keer getest, twee keer corona gehad en drie keer geprikt. Dus mij kan eigenlijk niks meer gebeuren. Ja. Uh, 1 februari ja, dat is, is er... Ik ben erg ziek van dat. <laughs> nee. um, is er een gesprek geweest? Um, een aantal weken geleden hier uh, op, uh, op, op GMZ heeft u verteld dat u geen kandidaat had... ...en dat daardoor wellicht niet meegenomen zou worden aan de verkiezingen. Is dat in zo'n gesprek te sprake gekomen? In het gesprek tussen Leo en Cor? Ja. Dat weet ik niet. Nee, er is alleen maar... Nou ja, Leo heeft mij onmiddellijk gebeld natuurlijk. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, ja, ik was echt fleppekest dit. Vooral omdat er in december hebben wij daar contact over gehad. Cor had een lijst. Zei die. Cor kon naar mensen komen... Maar die wilde niet dat ik door zou gaan. Maar dat is toch een, een, een besluit van de leden uiteindelijk? Uiteindelijk. Dat is ook precies wat Leo geantwoord heeft. Die heeft geantwoord van Koor. Oh. Als je dat wil, maak ze maar lid. Of laat ze zich maar lid maken. En in de ledenvergadering zullen we dan wel bepalen wat er met Astrid gebeurt. Mm -hmm. maar, maar niet maar... op deze manier. Op voorhand al. Um, zoals ik het zie, uh, was het bestuur... In die tijd, het is een uittrekselkamer van Koophandel, en er zijn twee bestuursleden op. Was dat de maximale? Nee, we hadden er vijf kunnen hebben. Uh, nee, ik bedoel uh, de bestuursleden? Twee bestuursleden hadden we op dat moment, ja. Oké, okay, oh. dus, dus die en zouden... Kort had al na de laatste verkiezingen uh -huh. aangegeven... niets meer vergeven te willen doen en uitgeschreven te willen worden als bestuurslid. Waarom is dat niet gebeurd dan? Omdat er op dat moment uh, weinig mensen waren die als bestuurslid wilden toetreden. Mm -hmm. uh, weinig, geen. We hebben toen uh, na de verkiezing een leegloop gehad. Omdat men mij toen ook al weg wilde hebben. Ja, en diezelfde personen, een aantal daarvan, die staan nu ook weer op de lijst. Dus ik weet nu wel waar het vandaan komt. Maar daar had ik toen geen vermoeden van natuurlijk. Ik nee. vond dat ik plecht had gepresteerd. Terwijl natuurlijk, ja, GDZ een flinke opzodemeter heeft gehad door dat gedoe. Rond, rondom Michel Demmers. En achteraf is er helemaal niks ernstigs gebeurd. Maar ja, als je dat op vrijdag, uh, het rapport onder ogen krijgt. Hmm. en op woensdag is dan. Uh, de verkiezingen. en er geen uh, debatten meer plaatsgevonden hebben. en je, nou ja, je krijgt dat maar door heel Zandvoort. dat er niks aan de hand is. Nee, die, uh, die perikelen die, die staan ons nog wel helder voor de geest. Hè? Dat het allemaal heel snel ging. en uh, een aantal processen zijn er gevoerd. en dat geeft natuurlijk een, een flinke deuk. In, ja. uh, in de partij. Uiteindelijk blijven er dan uh, twee mensen over. En die hebben dus op 1 februari met elkaar gesproken. Ja, als je er niets van weet, dan kan ik er ook niets over vragen natuurlijk. Um, maar in, in feite is er nu dus een, een, een, een koep gepleegd, zoals jullie dat verwoorden in, uh, in het statement. Ja. Um, ik lees ook dat jullie uh, kijken of het uh, um, juridisch haalbaar dan wel niet haalbaar is. Hoe, hoe ga je daarmee verder? Nou, ik zal je vertellen, uh, op het moment dat akkoorddraaier dus de lijst heeft ingediend, mm -hmm. heeft hij dat zonder medeweten gedaan van Leo Misbeek die op dat moment medebestuurder was. Zij hebben een gezamenlijke bevoegdheid, dat houdt in dat uh, er tenminste de meerderheid van het uh, bestuur akkoord moet gaan met datgene wat, wat een bestuurslid gaat doen. Mm -hmm. Nou ja, de meerderheid is natuurlijk lastig als je met z'n tweeën bent. Maar ja, Leo is er totaal niet ingekend. Dus ja, en uh, wij hebben toen het besluit genomen om niet door te gaan omdat we niet de juiste mensen konden vinden. En naderhand hebben we het besluit echt genomen. En daar hebben we COR inderdaad niet ingekend. Dat klopt, want COR wilde niks meer met ons te maken te hebben. Oké, okay, uh, die staat. is ons aangegeven, ik stop ermee, ik vind het niet meer leuk en ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind, dus op mij hoef je niet te rekenen. Oké, okay, dat, uh, uh, dat staat. Verder in die uh, statement staat dat je vier mensen hadden die wel uh, geschikt, mogelijk geschikt kandidaat hebben. Waarom ben je niet met die vier doorgegaan dan? Um, ik wil geen, geen, geen directe reden geven. Dat, uh, de grootste reden was dat dat nou niet echt een lijst is waarop je staat te juichen. Ik vind vijf personen op een lijst sowieso erg weinig. En als je dan het hebt over de samenstelling... ...dat is dan een 60 ik ikke... ...de vrouw... ...en dan met vier jonge jongens... ...onervaren... ...in de plaatselijke politiek... ...ik ga niet zeggen onervaren in, in, debatte, in debat- en vergadertechnieken. Dat, mm. ...dat is niet zo, dat weet ik... ...daar dat, dat, uh, zitten er twee bij die dat absoluut goed beheersen... ...maar je zit dan wel met een ploeg... ...dat je denkt van ja, gaan we daar de verkiezingen mee halen... Ja, ik vind dat, ik vind dat toch, omdat ik het las, vind ik dat toch een beetje uh, jammer... omdat ik uh, een aantal andere partijen heb gescand in, in leeftijd. En dan zie ik juist een heleboel jongeren uit Ik denk, dit, dit is je kans. Ja, ja, maar misschien ook wel juist niet de kans... omdat die andere partijen al zoveel jonge hebben. Ja, dan, nou we wilden allemaal voor jongeren in je zand worden. Dus. Ja, ja nee, goed. Leo en ik hebben het er heel uitgebreid mm -hmm. over gehad... Mm -hmm. En wij hebben besloten dat we liever niet meedoen dan een nederlaag leiden. Okay. Dat gaat partij pas echt. Maar ja, dat is, een, uh, dat is een statement. En als je daarvoor kiest, dan kies je daarvoor. En uh, ik heb ook nog gezien dat je eventueel wel door wilde met een aantal mensen. En dan misschien uh, een tijdje later wilde stoppen. En, en dan lees ik ook weer... Uh, dat, ja, klopt. Dat, uh, dat, dat was ook het idee. Kijk, ik, ik had, uh, deze afgelopen periode is, is niet zo'n hele leuke raadsperiode geweest. Dat klopt. Maar ik wilde het GBZ natuurlijk niet dood laten bloeden. Dus mijn idee was van... Oké, okay, ik ga met GBZ nog de verkiezingen in. En na enige tijd, misschien een jaar, anderhalf... Ik heb geen idee. Dan had ik gewoon mijn zetel overgegeven aan de eerstvolgende. Um... Om, en, ja, om zeg maar een soort... ja, noem je dat? Inwerkperiode. Uh, dat, dat hun gebruik kunnen maken van, uh, van datgene wat ik allemaal al mee hebt gemaakt en hun nog niet. Ja, we kunnen, er, het allemaal we kunnen natuurlijk niet onderuit dat je een schat van uh, uh, raadservaring hebt en dat het dan inderdaad zo zou kunnen zijn dat die ervaring van mijn part uh, uh, als bijzonder raadslid of als uh, partijlid... Dat, dat, dat, dat had dan een mogelijkheid geweest? Kijk, ja, ik, ik... Proof, aan de ene kant dat GBZ hiermee had willen doorgaan met een aantal mensen. En aan de andere kant hoor ik je zeggen dat je uh, vindt dat je niet de geschikte kandidaten hebt. En dat daarom uh, jullie niet meedoen met de kieslijst. Klopt dat? Ja, dat klopt. Althans, uh, ik, ik ga niet zeggen ongeschikte kandidaten. Want dan zouden Na, het mensen het ja, nee, nee, nee, fijn nee, nee. doen. Dat ja. is de bedoeling niet. Maar gewoon de lijst vonden wij ongeschikt. Oké. Okay. Um, ja, ja, dat vijf mensen... En Nogmaals, één uh, ja, oudje, vier jonkies, Ja, is dat wel een goede lijst? Ik vind dat die zo gemeleren moet zijn. Ja, oké, okay, dat, uh, dat is een vraag. Aan de andere kant uh, stoor ik mij er wel eens aan... dat er partijen zijn met 17 uh, mensen op de kieslijst... terwijl er 17 ja. zetels zijn. En dan denk je, Ja, jongen, ja. doe dat nou eens een ja. beetje in verhouding. En dat ja. dat hier... Dat had hier toch ook gekund. Dat je zegt, ja, we hebben nu één zetel. Misschien kunnen het er twee worden. Maar met één kunnen we ook verder. Met één oudje en drie jonkies. En ik, ja, ik moet nee, toch nee, zeggen dat ik het jammer dat vind. Toch, dat zou een optie geweest zijn. Alleen, ja, nogmaals. Ik, ik wil niet precies prijsgeven waar, waarom wij dit besluit hebben genomen. Nou, Oké, okay, dan... En dat uh, zou iemand te dat wil ik nee, niet. Nee, nee, nee. Dat is zeker niet de bedoeling van het interview okay. om... Uh, om iemand te beschadigen. Het is alleen maar um, bedoeld om de feiten boven tafel te krijgen... en die zijn, ja. denk ik, helder. Uh, ja, ineens... Het feit is gewoon dat Cor heeft aangegeven... niet meer als bestuurslid te willen functioneren. Klopt ook. Cor heeft zich de afgelopen bijna vier jaar... ook totaal niet bemoeid met Gbz, Maar dan ook helemaal niet. Hebben jullie in die, die afgelopen vier jaar dan... Sorry? Hebben jullie in die afgelopen vier jaar uh, dan wel geprobeerd... om een aantal uh, leden of wel bestuursleden erbij te krijgen? Ja, natuurlijk hebben we dat geprobeerd. Alleen dus maar dan... men, men weet toch ook hoe, uh, hoe, hoe populair de plaatselijke politiek op dit moment is? Uh, ja. Daar ga ik geen uitlating over doen. <laughs> Probeer inderdaad maar mensen op die lijst te krijgen. Dat is voor iedereen een probleem. En dan wilden wij ook nog mensen hebben... Die niet op die lijst wilden komen omdat ze dan ons zo sympathiek vinden. maar ook daadwerkelijk gewoon wilden meebesturen. En wij wilden gewoon een lijst hebben van iedereen op de lijst. dat die uiteindelijk uh, uh, raadslid uh, zou willen zijn. Ja, wat mij ook bevreemd is dat een aantal mensen. en dat uh, zeg je zelf. Uh, die wilden jou weg hebben. dan, uh, dan ja. is dat toch heel simpel, een ledenvergadering en dag Astrid? Ja, ja, dat is precies wat Cor heeft voorgesteld. Maar zorg dat die mensen lid worden. We houden een ledenvergadering. En dan is zij onze lijsttrekker niet als dat, dat zo uitkomt. Ja, nu, nu zijn die mensen lid. En volgens. Uh, ja, nou ja, ja, ja, en nee. Is, is uh, dat onrechtmatig, heb ik begrepen. Tenminste, uh, dat heb ik ja. gelezen. Nou, of ze onrechtmatig lid zijn geworden, wil ik niet zeggen. Maar wel zonder medeweten van het andere bestuurslid. Uh, dus wat het bestuurslid, uh, Cor, uh, het andere bestuurslid, Leo, verwijt. Uh -huh. dat doet hij zelf door uh, achter onze rug uh -huh. om uh, mensen lid te laten worden. En ik weet ook niet of ze lid zijn. Ik heb daar geen stukken van gezien, dus dat kan ik ook niet beoordelen. Uh -huh. Ik ben ook niet in het bestuur, dus dat is ook mijn taak helemaal niet. Maar uh, het is natuurlijk wel een beetje vreemd... dat je dan uh, in het weekend, voordat ik met Jori Verlies een gesprek heb om door te gaan... al die lijst hebt samengesteld die dus nu naar buiten is gebracht. Uh -huh. Die hebben ze dus al voorgewerkt. Dus dan krijg ik een beetje het idee van... oké, okay, dus dat gesprek met Jor, die was een beetje een farse. Uh, dat zou geleid hebben tot misschien inderdaad een, een lijst samenstellen... met mijn naam erop. Ja. En dan een ledenvergadering en dan mij eruit stemmen. Dat is een En dat beetje. was de juiste weg geweest. Ik, ik heb daar helemaal geen probleem mee. Als mensen mij weg willen, is dat ook aan hun. Maar ja, het is, maar... aan, het is aan, de, aan, aan de leden die uh, bepalen wie de bovenaan er bovenaan en onderaan komt. Ja. Absoluut. Um, wat mij ook opvalt is dat... Nou, een... officieel is het het bestuur die dan zo bereidt in onze statuten staan. Het bestuur stelt een lijst samen en daar kunnen de leden over stemmen. En de ja. leden kunnen ook een eigen lijst insturen en die kun daar kunnen ze dus ook over stemmen. Ja, dus uiteindelijk zou er een lijst komen met allerlei... Ja, uh, ah, ja uh, prima als dat de uitzicht <coughs> was geweest. Zo zie ja. je het. Oké. Okay. Um, maar ja, het, het gaat er ons om dat het achter onze rug om is gedaan. Okay. En dat koor het mandaat op dat moment niet had. Want hij was de helft van het bestuur... en meer dan de helft van het bestuur kan dat doen. En ja. niet eentje maar. Nee, dat begrijp Toen ik het maar. Het in... weten van de ander. In dit geval zouden de stemmen staken... en ongetwijfeld heeft het statuut daar ook wel een opmerking over. Uh, ja. Ik wil, ik wil ja. nog even door. Um, ik zie een aantal namen op die lijst staan... die, uh, die zeker bekend zijn uh, bij het GBZ. Hè. Jordi ja. Verlies, Michel ja. Demmers, een koor van Koningsbrugge... En dat is toch raar dat die dan ineens weer naar boven komen? Nou ja, Jordi verliest natuurlijk niet, want die heeft <kwijnt> zich gemeld bij mij om door te gaan. Oké, okay, dus die is <kwijnt> aangemeld. Dat is niet zo vreemd. Alleen, ja, die heeft de vorige raadsperiode, raadsverkiezingen, sorry, heeft hij ook meegedaan. Maar ja, afgelopen raadsperiode hebben wij Jordi verlies niet gezien, niet gehoord. <kwijnt> dus ja, dat is ook vreemd te noemen. Cor van Koningsbrugge, ja, ik weet niet waarom hij nu wel op de lijst staat, maar hij heeft bij ons destijds aangegeven uh, ook niet meer op de lijst te willen staan. Hij is natuurlijk in de tijd gestopt als uh, Buitengewoon, secretaris ja, en uh, ja. dat is in 2015 geweest. Denk ik. Is hij nog wel lid? En, uh, ja, volgens mij was hij nog wel lid. Okay. Maar dat, nogmaals, dat weet ik natuurlijk niet, hè. Ik ben niet van het bestuur. Nee, maar dat, dat zou uh, Leo en Ofcor moeten weten natuurlijk. Maar ja. heb ik nog Michel Demmers? Dat verbaast ook menig één. Ja, mij ook. Ja. Geen contact gehad met hem? Nee. Nou, oh, dat uh, is, uh, ja. is ook wel grappig. Ja, heel um, af en toe heeft Leo in de afgelopen periode wat ontvangen mm -hmm, van Michel... Mm -hmm. En uh, dan dacht ik al van waarom stuur dat naar Leo en niet naar mij? Maar op het ja. een of andere manier is de liefde doodgebloed. <laughs> ja, de liefde. Ja, als ik denk wat ik met Michel allemaal uh, gedaan heb. En, en, en, en echt, uh, ja, het zijn die in die tijd ja. best, best roerige jaren geweest uh, als je de Absoluut. vorige twee periodes kijkt. In, met jullie samen en met de partij. Ja, um, ja dat klopt. Kijk, en, uh, als ik me bedenk hoe ik Michel heb verdedigd over wat er toen fout is gegaan. En nog steeds trouwens blijf ik het achterstaan dat hij hmm. niks fout heeft gedaan. Maar dat de schijn er wel was, ja, uh, het is natuurlijk wel een feit. Als hij het niet had gedaan, was er nooit ellende gekomen. Echt? Nee, dat is, dat is waar. Um, ja. laat, laatste vraag. Ik heb ja. van uh, uh, drie partijen informatie gehad. Van, uh, van Draaier, van Missiebeek uh, en uh, ik heb het hele stuk van Zandvoort uh, Insight hier liggen. Hoe je er ook in staat, hè? is er kans dat jullie nog een keer uh, mediëren, een keer gaan praten met elkaar? Uh, nou ja, ik moet zeggen, ik, ik, ik, ik voel me wel dusdanig beledigd... door achter onze rug om iets te doen wat, waarvan wij weten dat hij dat eigenlijk niet kan doen. En dat probeert recht te zetten door op 3 februari... bij de Kamer van Koophandel nieuw bestuursleden aan te melden na een uh, ingelaste ledenvergadering... waarvan men wist dat wij daar niet naartoe konden... want ik had andere verplichtingen. Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik kan niet zomaar... Uh, ja, mijn verplichtingen niet nakomen, dat gaat gewoon niet. Nee. Ja, ik weet niet wat er op die ledenvergadering besloten is... maar uh, je kan natuurlijk feitelijk dan een bestuurslid... op dat moment uh, wegstemmen. Dat is gebeurd. Leo is uh, in, nou, het, ik, ik, hier, dat, in het bestuur... Dat, dat vraag ja, ik maar niet. Dit is wel heel <laughs> een hele inleiding. Ja. Ja. Nou, ga je gang. Ja, heel essentieel. Op 3 februari zijn er dus nieuwe bestuursleden aangemeld. En dan één daarvan met terugwerkende kracht... naar 30 januari. Waardoor het nu net lijkt alsof er dus twee bestuursleden... het eens waren dat die lijst ingeleverd was, werd. Maar dat kan natuurlijk niet. Hè. We zijn niet uh, idioot. Dit is natuurlijk een, een, een smerig spelletje... En wij hebben er toen ook over gedacht... om kooi dan maar uh, van, uh, van, van het bestuur weg te halen. Maar ja, dat zou betekenen dat wij een, een daad zouden verrichten... die niet mag en kan. Want ja, uh, daar moet een ledenvergadering aan vooraf plaatsvinden. Mm -hmm. laten in de, Dan hadden jullie die uit moeten schrijven, toch? Dat zeg ik sorry? D dan hadden jullie die uit moeten schrijven. Hadden wij hem uit moeten schrijven... Ja. maar dat hebben wij niet gedaan, omdat okay. hij IWG nou is. Mm -hmm. Dus ja, en nu hebben we een ledenvergadering gehouden... Prima dat ze nieuwe twee bestuursleden hebben, helemaal goed. Heel fijn. Alleen, ja, die kan je niet meer terugwerken om de kracht naar de dertigste te zetten. Ik, uh, ik begrijp je betoog, maar ik zou toch antwoord op mijn vraag willen. En dat was? Uh, ondanks alles wat er gebeurd is, of uh, jullie nog een keer een, een poging willen wagen om met elkaar te praten. Nou, eigenlijk heb ik daar niet zo'n behoefte aan. Oké, oh, dat is het da vraag. Nee, ik voel mij zo in de zijk genomen. Mm -hmm. ik, terwijl ik, ik zit hier te praten met Jordi... Mm -hmm. En dan uh, uh, hebben we het idee van... nou, we gaan kijken hoe meer mensen aanmelden. Dan is het misschien wat. En dan, Ik moet het overleggen met Leo natuurlijk. Want ja, niet met Cor. Want Cor had aangegeven en niets meer mee te maken mm, dat is, Ja, dat is, niet, dat is duidelijk. Dat is niet logisch om met hem te spreken dan. Maar op dat moment was het dus wel al bekend... dat hun een lijst zouden hebben. Ja. Nou ja, dat... Uh, dat uh, uh, voelt niet fijn. Ik voel me echt nee. flink in de zijk genomen. Oké, okay, nou dan is en dat... ook doordat Jordi op de dag van uh, het inleveren... noem mij nog een aantal uh, berichtjes sturen... van het kan nog... en uh, we kunnen nu die lijst nog inleveren... we redden dat heus wel. Inmiddels had zich nog iemand erbij aangemeld. Dus waren het er vijf. Dat kon echt wel. En uh, nou ja, Toen heb ik geschreven... Joh, we hebben het besluit al genomen. Okay. Het kan niet. Goed, uh, gezien de tijd moeten wij uh, hier een beetje mee uh, stoppen. U heeft gezegd wat u wilde zeggen. Uh, dank voor uh, dit gesprek... We praten ja. straks met uh, de lijsttrekker en, en uh, ja, we praten met uh, meneer Draaier en met uh, uh, de lijsttrekker. Uh, we gaan zien wat eruit komt. Dank voor het interview ja. en tot ziens. Ja. Prettig weekend. Oké, okay, dank dankjewel. Tot ziens, Will, will, but when will hostility subside? There's a fraction, too much friction. There's a fraction, too much friction, yeah. don't believe in opposing factions. What we need is some positive action. There's a fraction, too much friction, yeah. Boys and girls, it's never too late to begin There's a too much friction Want dat wordt een korte stukje, omdat we nog aan het eind met meneer Draaien moeten praten over uh, de andere kant van het verhaal. Er zijn twee kanten, inmiddels drie. Um, praten wij met de lijsttrekker van GBZ, zoals het nu staat. En dat is de heer Jodie Vallies. Goedemorgen. Goedemorgen, dankjewel voor de uitnodiging. Ik heb uh, net een, een uh, uitspraak van mevrouw Van der Veld gehoord. Jij ja. hebt met haar gemeld en gesproken. ja. En uh, zij, zegt, of zij denkt dat dat al uh, speelde in de tijd dat jullie al kieslijsten aan het waren uh, opzetten. Ik wil daar wel de kou uit lucht hebben. Hmm. Wanneer heb je met mevrouw van het Veld gesproken? Uh, uh, ik heb met mevrouw van het ges uh, Veld gesproken op een uh, zaterdagochtend. En dat was nog uh, anderhalve week voordat we de kandidaatstelling hadden. En uh, toen heb ik erop aangedrongen dat we zouden meegaan doen met de verkiezingen, met GBZ. Maar uh, nee, helaas was dat besluit al genomen, ze wilden niet meer meedoen. Uh, dus waarop ik vervolgens die donderdag uh, Cor heb gebeld, die was nog secretaris. En uh, ik heb gevraagd of we nog steeds mee kunnen doen. Uh, want ja, jij zit in het bestuur, dus uiteindelijk ga jij erover En uh, niet Astrid van der Veld. Uh, dus, uh, dat ja, heeft zij ook heeft... gezegd. Ja, dus ik, ik heb die zaterdag heb ik dat gesprek met Astrid gehad. En die donderdag daarna pas heb ik Koor gebeld. Toen zijn we met z'n allen, hebben we dan de kandidaten die zich in september, oktober lid hebben gemaakt bij COR Hebben we dan een nieuwe kandidatenlijst samengesteld. En die zondag, de zondag voor de dag van de kandidaatstelling, dus hebben wij een algemene ledenvergadering gehouden. En daar hebben wij gestemd over de kandidatenlijst. En die is aangenomen. Ik hoor je zeggen dat er in september een aantal mensen als lid zijn aangemeld. Ja, wij hebben ons bij KOR als lid aangemeld. Als uh, die mensen lid zijn, dan moet de, uh, het tweede bestuurslid daar ook van op de hoogte zijn. Ja, daar ga ik niet over. Ik zit niet in de bestuur. Nou ja, jij bent al vier jaar lid. Drie jaar. Nee, ik, ik heb vier jaar geleden heb ik meegedaan voor Gemeente Oké, okay. hoe lang ben je nu lid dan? Sinds uh, oktober. <coughs> Dan, dan, dan stel ik hetzelfde. Want oktober is natuurlijk een heel eind verder als februari. Dan ja, hadden de leden, waaronder de huidige lijsttrekker. Bij alle bestuursleden zijn de COR en Leo zich moeten melden over. Uh, wat gaan we nu verder? Dit, dit soort dingen worden toch besloten in een ledenvergadering? Ja, ja uh, dat klopt. En uh, ja, ik heb me aangemeld bij de secretaris, want die doet de ledenadministratie. Dus ik verwacht ook wel dat het dan op die manier geregeld gaat worden. Ja, maar ik, ik, de, ik, ik mis de link. Tussen aanmelden in september, oktober van een aantal mensen ja. naar de bestuursleden toe. En dan praat ik over Encore en over uh, uh, meneer Miesbeek. Ja, ik, daar ik, zit ik, natuurlijk ik, ook ik. iets in. Maar daar gaan we ja. straks over hebben. Uh, ja, met lijsttrekker. Ik ga het ongetwijfeld nog even met uh, meneer Draaier over hebben. Uh, laten we eens de, de, de kieslijst doorlopen. Negen kandidaten. Ja, klopt. Um, nou ja, Jordi Verlies. Ja, dat ben ik. Wie en wat? Nou, ik ben uh, 22 jaar. Ik uh, ben uh, opgegroeid in uh, Zandvoort. Uh, de afgelopen paar jaar heb ik wel in Amsterdam gewoond om uh, te studeren. En daar ben ik nu bijna mee klaar. En uh, ik werk uh, bij recharge.com. Dat is een uh, grote webshop. Oké. Okay. Meneer Heidebrink. Uh, ja. Meneer Heidebrink, ja. uh, die ken ik uh, via via. Uh, eigenlijk zoals iedereen op de lijst. En uh, die heeft ook... Uh, die is ook bijna klaar met zijn studie. Uh, Damhoff, Finn Damhoff. Finn Damhof ken ik eigenlijk uh, via Astrid van der Veld. Oké. Okay. Die had zich ook aangemeld bij Astrid. En uh, ja, ik wist dat hij de politiek in wilde. Dus okay. ik heb hem gewoon gebeld met de vraag: uh, of je, wil je nog iets tekenen voor GBZ? Mm -hmm. Maar hij had zich ook al uh, bekend gesteld bij mevrouw van der Veld als zijnde: ik wil best wel uh, op ja. de kandidaat. Oké. Okay. Uh, Oscar. Uh, voor Oscar geldt precies hetzelfde. Die heeft zich ook al uh, aangemeld. Ja, Dan komen we natuurlijk bij uh, uh, meneer Demmes. Um, lange tijd uh, GBZ'er. Zelfs wethouder geweest voor de GBZ. Ja. En um, een beetje op de achtergrond gekomen. En ineens staat hij op de kieslijst. Ja. Ik heb, uh, Michel heb ik uh, wel een paar keer gesproken de afgelopen paar jaar. We hebben een drankje gedaan op het drankje. Mm -hmm. En uh, dat is een man met heel veel verstand. Die weet alles overal van. Dus hey, ik wilde wel mensen hebben die, die, die mij kunnen ondersteunen. En mij alles kunnen vertellen over en wat, wat er precies in het en verleden wat, is gebeurd. Wat vindt hij van deze beide partijen? De ene partij die wil stoppen en de en, ene partij binnen de partij moet ik zeggen. Ja. En de andere partij gaat door. Wat vindt hij daarvan? Ja, Michel is natuurlijk een uh, gbz GBZ'er in hart en nieren. Dus uh, die, die had niet gewild dat GBZ ging stoppen. Dus ja, dan is de, is de conclusie makkelijk. Dan gaat het okay. gezet door. Ja, nou, dat sluit hij zich aan. Jur de Kluiver. Ja. Dat is uh, vriend van uh, David. Dat is een hele slimme man die met geld om kan gaan. Hij heeft accountancy gegeven. Dus dat wordt de financiële medewerker? Ja, dat is de financiële medewerker. Ja. Nog één die ik uh, um, verbazend vind is meneer van Koningsburg. Meneer van Koningsburg die was of is jaren lid van uh, GBZ geweest. Hij is secretaris geweest. Ja. Um, die gaat achterover en ineens komt hij er weer bij. Ja. Is hij al die tijd lid geweest van, uh, van GBZ? Dat denk ik wel, dat durf ik niet te zeggen. Want ik ga natuurlijk niet over de ledenadministratie. Maar uh, hij, ja, hij heeft wel altijd GBZ ondersteund achter de schermen. En heeft hij nu uh, jullie met gesproken? Ja. Wat vindt hij ervan? Hij vindt het hartstikke leuk dat we weer meedoen. Oké, okay. nou ja, de lijstduur gaan we straks uitgebreid mee uh, ja. praten. Cor Draaier. Het is wel een mannetjespartij. Uh, ja, dat klopt. Kon je er geen dames. Uh... Ik heb uh, mijn uiterste best gedaan. Ik heb uh, drie dagen lang uh, non-stop mensen gebeld. Uh, Kort, dames, dames. Da ja, maar he helaas, uh, blijkbaar vinden dames uh, de sportspolitiek politiek <clears throat> toch iets minder interessant dan de mannelijke versie. Um, als je nu lijsttrekker bent en het is een, een, een partij waar ineens over gedacht moet gaan worden. Ja. Ben je al druk bezig met een programma dan? Want dat is natuurlijk een uh, ja, ja, ja. Aan het worden. Ja, ja, ja, we zijn natuurlijk echt op het allerlaatste moment. Echt uh, vier dagen voor de kandidaatstelling hebben we echt, echt binnen een paar dagen de partij natuurlijk opgericht. Dus we zijn ook bezig met het verkiezingsprogramma. Dus daar zijn we bijna mee klaar. Uh, we hebben wel een aantal punten. Maar ik hoop dat het verkiezingsprogramma uh, maandag of dinsdag online kan komen. Oké, okay, nou um, in het kader van Zandvoort kiest... Ja. Zien wij die heel graag uh, tegemoet? Hè? zandvoort Kiest doet alle uh, partijprogramma's erop. En doet ook een interview. Ja, klopt. Dus uh, mocht je beschikbaar zijn tegen die tijd, dan uh, word je zeker gebeld door sandvoorkiest.nl. Uh, dank voor de komst. Geen uh, dank. Uh, Roerige tijden, maar we gaan zien ja, wat eruit uh, er komt. Zou je zelf een, uh, een media gesprek willen hebben? Ik heb uh, Astrid, uh, volgens mij eergisteren of de dag voor gisteren... Heb ik er twintig minuten aan de lijn gehad. Met de vraag of ze wilde praten. Mm -hmm. met mij, Cor en Leo. Maar ja, dat helaas. Daar, dat Zoals ik ze niet. net zegt. Zoals ze net zegt. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. En we gaan weer een stukje muziek draaien. En daarna praten wij uh, met Cor Draaier over hoe het een en ander verloop is. Uit zijn visie. Dankjewel. You listen to what the man Nog een deeltje GBZ. En dat is dan het stukje uh, van Cor Die uh, de vermeende koepleger is. Uh, Cor die um, al, al jaren actief is. Of non-actief is. Het is maar hoe je dat bekijkt in het GBZ. Hè. Je ziet de mooie foto's met uh, waar nog oude wethouders op staan. En waar uh, Michel Dems op staat. En dus hij is uh, al, al, al lang betrokken bij het GBZ. Uh, dan lees ik dat Coor draaien een slapend bestuurslid is. Uh, Coor, wanneer ben je wakker geworden? Ik mag wel kort zeggen, hè? altijd. Jij mag tegen mij kort Dank zeggen. Dank je wel. Ja, Wanneer ben ik wakker geworden? Dat is uh, zo'n beetje vorig jaar in uh, september oktober geworden. En ik heb daar... Is dat niet te hard? Nee, ik bedoel uh, graag... Uh, in die twintig minuten wil ik een heleboel doorspreken. Dus uh, ja. graag kort en, en zakelijk antwoorden. Oh, dat is uh, na de zomer vorig jaar. Oké, okay, en uh, waarom? Omdat uh, ik een uh, melding kreeg van de Kamer van Koophandel... dat ik de UBO-leden moest opgeven. En toen dacht ik, waarom komt het bij mij? En ik heb het nagekeken en toen stond ik nog gewoon als secretaris ingeschreven. Ja, dus je doet drie jaar niks en dan krijg je een brief... en dan denk je, uh, ik ga toch eens kijken hoe het met die partij zit. Ja. Wat vond je? Wat vond je aan? aan wat, wat trof je aan? Nou ja, ik trof dus aan een, uh, een, een, ja, een, een ploeg die eigenlijk niet zoveel zin meer in had. Die okay. waren uitgeblust en die hadden zoiets van, uh, ja, we willen ermee stoppen. Oké, okay, dan uh, gaan wij door naar, uh, na, naar september afgelopen uh, jaar. Ja. Daar kwam uh, Jordi net mee. Hij zei, toen heb jij een aantal leden uh, gevonden. Mensen die wel wat wilden met de GMZ. Uh, hoe gaat dat dan verder? Want als je in september leden aanbrengt, en het getal weet ik niet... Heb je dat ook gemeld bij uh, het andere bestuurslid? Nee, dat heb ik toen nog niet gedaan. En uh, waarom niet? Omdat uh, men zei: van ja, maar als we dan niet doorgaan, uh, dan zijn we ons geld kwijt. Dus hoe gaan we daarmee om? Ik zei, nou, dan hou ik dat gewoon bij mij. Hè? Want op het moment dat jij zegt dat jij lid wil worden, dan ben jij nu lid. Maar dat is toch een rare stelling? Als iemand geld heeft betaald om, om, om lid te worden, dan is die lid en de leden bepalen of de partij doorgaat. Dus het, het, het, het argument, ik raak mijn geld kwijt. en als je dat zo oplost, mooi, maar dat vind ik dan een beetje een raar argument. Ja, maar ik heb dan uh, wel besloten om daarna een afspraak te maken met Leo. En? Nou, die heb ik gemaakt. En is die, is die uitgevoerd? Uh, wat is uitgevoerd? Die afspraak. Ja, ik ben bij hem thuis geweest. Ik heb de hele middag en uh, gedeelte van de avond uh, ben ik daar geweest. Ik heb er ook mm -hmm. gegeten. Het mm -hmm. was allemaal heel erg leuk en gezellig. En en, heb je daar ook verteld over die leden? Nou, dat was ik dus wel van plan. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Waarom niet? Omdat uh, de stelling was dat uh, ja, GBZ wilde stoppen. We gaan niet door. En over welke datum praten wij dan? Want ik, ik praat over september, oktober dan, hè? Ik praat over... Uh, even kijken, hoor. Het gesprek met, uh, met meneer Mieserbeek? Ja, op 21 oktober is dat geweest. Toen ben ik naar Leo geweest. Als je 21 oktober een gesprek hebt... Uh, als, als bestuurslid met bestuurslid... en het ene bestuurslid heeft een aantal leden... dan is het toch zo dat je in een ledenvergadering gaat beleggen. Ook, ook als je merkt dat mensen niet door willen gaan... terwijl er een aantal mensen wel door willen gaan. Ja, dat, dat was ook de bedoeling. Alleen Leo zei tegen mij... Uh, maak even een afspraak met Astrid. Wat zij nou wil. Want ze twijfelde, zou ze nou wel of niet... Uh, hij, hij kon niet voor haar spreken. Hij kon in ieder geval wel aangeven dat uh, het andere... Uh buitengewoon dit wilde stoppen. Maar dat is toch niet relevant, wat mevrouw van der Veld wil? En zij zegt zelf ook... Uh, als de leden mij weg willen stemmen... en ik mag niet op de kieslijst, is dat prima. Dus, ja, maar ik uh, zag wat, wat ik, wat ik uh, mis... is dat beide bestuursleden zeggen... en nu gaan we die vergaderingen houden... Uh, ondanks wat mevrouw van der Veld wil. Want... sek gesloten, mevrouw van der Veld... heeft niks te willen, want het is een lid. En, ja. en zij kan voor, tegen of, of, of onthouding. Maar zij moet wel betrokken worden als lid. Niet ja. als fractievoorzitter. Ja. Nou, De bedoeling was dus... dat als mevrouw van der Veld niet zou doorgaan... dat we dan de mensen... naar buiten zouden brengen van nou, wij willen wel door. Maar ik wil natuurlijk... gewoon zeker weten van... krijg ik, ja, krijg ik een antwoord... van ja of nee? Want dat adviseerde namelijk Leo mij. Die zei spreek eerst even met... Uh, Astrid. Nou dat heb ik geprobeerd. Ja. <kijnt> En ik had toen bedacht van, nou ja, dat wordt natuurlijk wel een beetje lastig als iedereen gedesillusioneerd is. Laat ik eens eventjes bij de vorige uh, secretaris te raden gaan. Dus ik heb Cor van Koningsbrug dus gebeld. Dat is van Koningsbrugge. Ja. Dus die heb ik gebeld. En die, uh, daar heb ik anderhalf, twee uur mee aan de telefoon gezeten. En die zei tegen mij ook van, ja, er moet een ledenvergadering komen. Dan kan je dus gaan stemmen. Nou, verder heb ik allemaal adviezen gekregen van, uh, van uh, Cor van Koningsbrugge. En die zei ook van, ja, je moet ook even Demmers bellen. Daar heb ik dus vervolgens ook mee uh, afgesproken. En uh, die heeft mij ook weer allerlei adviezen gegeven. En uh, toen heb ik daarna heb ik Astrid geprobeerd uh, te contacten. Dat is uiteindelijk is dat gelukt. Mm -hmm. En ik heb met Astrid gesproken van uh, wat zij wil doen. En ja, dat was een beetje onduidelijk. En uh, ze wist het niet. En toen heb ik tegen haar gezegd: Van Astrid, ik heb een aantal leden. De, de, partij, heeft aantal de leden. partij heeft een aantal leden. De partij heeft een aantal leden. En die willen wel door met GBZ. Nou, toen zei ze: Ja, wie zijn dat dan? Ik zei: Dat ga ik nu niet zeggen, want jij kent ze te goed. En ze willen niet dat ze nu al uh, weten uh, dat zij dat zijn. Maar als we straks een vergadering hebben, dan, uh, dan kunnen we het natuurlijk wel over hebben. Zij had dat gewoon op kunnen vragen bij de secretaris, want de leden staan gewoon op mijn lijst. Ja. Dus, dat je, had dat het ook, dus je had het goed. ook kunnen vertellen? Ja, ja. maar <laughs> kijk, ja. ik wilde eerst weten: Wil zij nou door of wil ze nou niet door? Ja, dat maken de leden uit. Ja. Nou, ik denk dat zij dat uitmaakt of zij wil doorgaan. En daarna kunnen we dan een vergadering beleggen van... nou, deze groep die stopt ermee en we gaan met deze groep gaan we verder. Ja, dat, daar zijn we het dan niet over eens, maar dat kunnen we nog eens over hebben. Uh, het gesprek met uh, mevrouw van der Veld loopt dus uit op, op, op niet veel uh, voor jou? Nee. En hoe verder? Nou, toen heb ik weer contact gehad met, uh, met Leo... En uh, die zegt van ja, het is ook wel goed zo na twintig jaar. En uh, we zijn al zo lang bezig. En uh, GBZ, heeft niet meer, veel meer toe te voegen. En uh, heeft ook helemaal geen functie meer. En, en al, alle dingen van ja, geef het maar op. Want uh, dat wordt toch niks. En toen, uh, toen, toen, ja, toen ging ik eigenlijk gedesillusioneerd ging ik, uh, ging ik weer weg mm -hmm. daar. Ik dacht nou ja, weet je. Uh, er zit nog eentje in de, in de fractie. En uh, die gijzelt nu de hele boel. Want die wil geen... Uh, geen, geen beslissing nemen of ze nou wel of niet gaat, uh, gaat stoppen. En ze zou dan zelf uh, gaan proberen om mensen te, te werven. Ja. ja. Um, nou ja, daar uh, is dus uitgekomen dat dat niet gelukt is. Ja. Um, dan een aantal uh, weken verder op die dinsdagavond... Doet, doen jullie een, een, een, een persbericht uitgaan, een mail naar een aantal mensen... ...van we gaan wel meedoen en we hebben een, een kandidatenlijst. Ja, nou, er zit nog wat voor. Oh, vertel. Um, er is Vraag een... een beetje in, in ook in, uh, in, in maand en, uh, en week, als het kan. Ja. Um, even kijken, hoor, want ik heb het allemaal opgeschreven, maar het is een 5,5 a 4. Dat mag je straks uh, lezen. Maar... Uh, houd, uh, houd kort, want ik heb nog zes minuten. Ja. Oh, nou, ik werd in ieder geval uh, nog een keer bericht of uh, benaderd door Astrid. En die mm. wilde dan weten aan wie. Zij haar partij moest overdragen. En dat, uh, ja, dat heb ik dus niet verteld aan wie dat was. ja, Ik geloof dat ik het nu al drie keer gezegd heb, maar uh, mevrouw Van der Veld die heeft net ook al gezegd dat het uh, mogelijk had was. En het is natuurlijk nooit haar partij geweest. En dat is gewoon duidelijk. GBZ is een ledenpartij en de leden beslissen. En ja. uh, daar wil ik het graag uh, op houden. Ja. Ga verder. Nou, toen uh, kwam er op een gegeven moment, op 26 uh, januari, er een mededeling uh, uit van, uh, van het bestuur, van GBZ, had besloten om niet mee te doen met, uh, met de verkiezingen. Jij als tweede bestuurslid bent daarin gekend? Nee, ik ben er niet ingekend. Oké. Okay. Ik werd uh, daarin buitengesloten. Oké, okay, dat is duidelijk. Uh, als je geen bericht krijgt, dan ben je uh, buitengesloten, maar goed. Ja. Nou, toen, uh, toen was het zo dat de hele groep uh, met wie ik dan uh, aan het praten was... en die dus uh, zich bij mij hadden aangemeld als lid... inmiddels het Miesel Demmers, die had ook aan mij spontaan uh, het bedrag betaald... van nou, ik uh, ben dan nu weer lid. En uh, ja, die wilden natuurlijk vergaderen van ja, wat is dat nou? We zouden toch gaan meedoen met de verkiezingen. Want ja, nu had ik ze dan lid gemaakt en ze hadden, ze hadden mij betaald. <laughs> ja. dan, mis, dan mis ik een stuk. Wat mis jij? Waarom weet mevrouw Van der Veld en meneer Mieselbeek niet... op voorhand dat jullie doorgaan met deze mensen? Nou, da, da, daar gingen wij dus over praten. Wij hadden het nog niet besloten. Wij, maar je hebt dat, het, wel, het is wel besloten en naar buiten gebracht op die dinsdagavond. Wij, wij hebben 26 januari dat, dat bericht gezien. Ja, dat, dat jullie doorgingen met deze lijst? Of met die leden? Nee, dat is, dat is dus uh, gecommuniceerd dat ze zouden stoppen. Op 26 januari. Ja. Nou, toen hebben we zondag de 30 ste dus een dag voor de inschrijving hebben we met z'n allen bij elkaar gezeten in het LDC. Met de groep van, wat gaan we nou doen? Na het besluit dat GBZ zou stoppen? Ja, want wij wilden dus wel doorgaan. Nou, en dan, dan, dan blijft een beetje de vraag waarom de leden niet op voorhand tegen het andere bestuurslid en, het, en de fractievoorzitter hebben gezegd van joh, wij hebben een lijst en, uh, en uh, kom praten erover. Nou ja, dat was dus een beetje het probleem tijds. Bestek, want je moest voor de 31ste om vijf uur middags... Uh, moest je dus lijst dat, dat begrijp ik. Maar die lijst die was al, al daarvoor bekend, toch? Je hebt, je hebt die leden heb je gesproken. En dus... We hadden dan niet bepaald wie er op welke plek stond. Oké. Okay. Dan, dus dan, dan, 30ste... dan is enige spoed geboden. Dat ja. snap ik. En dan hoe hoe dan, je... dan verder? Maar je hebt dus geen tijd meer op dat moment. Hè? Want de 26ste hadden ze dat dan verstuurd. Het werd dan bekend een paar dagen later bij ons. Want dat staat natuurlijk niet in de mail. <laughs> ik ben niet nou, dinsdagavond het bericht al. Ja, ik dus niet. Oké. Okay. Ik weet niet van wie jij hem gehad hebt, maar. maar was jij op de hoogte, uh, Jordi? Sorry, maar... Was jij op de, op de hoogte van het stoppen? Of uh, het niet eventueel doorgaan van? Uh, nee, ik heb, Cordi, ik heb de Cordondra gebeld met uh, de gbz gestopt okay. Dus het is twee dagen later. Ja, ga je gang. Maar toen was er dus ook geen tijd meer om een algemene ledenvergadering uh, aan te kondigen. En, en, en allerlei toestanden in gang te zetten. Want alles was dan te laat aan het worden. Nou, toen hebben we wel besloten van, nou, wij gaan met het groepje waarmee wij dus nu steeds bij elkaar zijn gekomen om wel door te gaan, gaan wij bij elkaar zitten. En Leo had tegen mij gezegd, we hebben geen leden. Nou, daar is denk ik al een, een misser van het, het bestuur, moet ik dan maar zeggen. Ja. Uh, en een deel van het de bestuur heeft een aantal leden ingebracht en die betalen. En het tweede bestuur, dit weet dat niet. Nee. Dat vind ik dan raar. Ja, een bestuurslid gaat besluiten ermee te stoppen... en het andere bestuurslid weet het ook niet. Ja, oké. Okay. Dus communicatie is gewoon... Een ja, issue. communicatie is niet echt helder. Uh, en, en dan moet ik toch even, ook even naar, uh, naar jou kijken. Um, ik, ik mis die lijn naar, naar meneer Missebeek toe. Maar goed, ga verder. Ja. Nou, toen hebben we dus de zondag de 30 hebben vergaderd met die, met die hele groep. En, en uh, nou, toen heb ik dus uitgezocht dat je je toch nog kon inschrijven. Vraag? 21. Bij die vergadering zij is, uh, uh, zijn de andere twee leden, mevrouw van der Veld en uh, meneer Miesbeek, ook uitgenodigd? Nee. Oké, okay. waarom niet? Omdat hij duidelijk had aangegeven te willen stoppen. En er is uh, uitgebreid communicatie over geweest uh, met, uh, ik weet niet precies wanneer Jordi dus uh, allemaal gesproken heeft... maar we hebben in totaal vijf keer aan mevrouw van der Veld gevraagd of uh, ze mee wil doen en door wil gaan. En het antwoord was steeds Nee. Oké, okay, dus ja, euh, zij, zij vertelt net dat ze onder bepaalde dingen wel wat door willen gaan. Maar ja. maak je, maak je er helaas af. Uh, nou, toen we dus de ste hebben we dus uh, vergaderd met die hele groep. Ik heb uitgezocht dat we kon dan tot 31 uh, januari, vijf oorsmiddag, kon je hier nog uh, de kieslijst indienen. Nou, dan uh, kregen dus wij van de overige leden de opdracht, Jordi en ik, om uh, ons aan te melden bij de gemeente als GBZ. En dan mee te gaan doen met de verkiezingen. Nou, toen is dus de kieslijst is bepaald wie er op welke plek komt. En ik wilde dus op een onverkiesbare plek. Michel Demmers wilde niet als lijst duren, want dat was hij de vorige keer. Dat vond hij niet zo heel fijn. En uh, de andere mensen hebben allemaal uh, gezegd van... nou, uh, is het goed dat ik op die en die plek ging? Nou, dat mm -hmm. was voor Jordi was het wel duidelijk op welke plek die kon. Nou, dat is dus mm -hmm. vervolgens gedaan. Um, nou, toen hebben we dus ook nog de statuten hebben we dus nagekeken. Want uh, iemand had dat uh, gekregen van... van uh, Michel Demmers, want die had dat uh, verspreid onder ons... wat de statuten waren. En die zei van, ja, we hebben maar uh, twee bestuursleden. Nou, toen hebben we dus in die vergadering... hebben we al een nieuwe penningmeester hebben we gekozen. Maar die is nog niet meteen ingeschreven. Okay. En Leo Miezebeek was niet de penningmeester. Die was algemeen bestuurslid. Nou, en als je ermee gaat stoppen... dan moet je natuurlijk een penningmeester hebben. Want die moet er iemand zijn... Die ja, op, die penning... op zich is het al raar dat niemand penningmeester is van de leden. Overigens, van, de, van alle bestuursleden moet ik dan zeggen. Ja, dat was niet ingeschreven zo bij de... Nee, Oké, okay, ga door. Maar goed, um, die penningmeester is gevonden. En uh, ja, dan moet je dus uh, gaan stressen. Nou, dan gaan we vervolgens uh, om, om hulp vragen bij de kiesraad... of bij de, uh, de bureauverkiezingen. Uh, ja. Hoe gaan we ons inschrijven? Nou, dan krijgen we dus instructies hoe dat te doen. Software downloaden, alles invullen, de hele mikmak. En dat hebben wij, uh, uiteindelijk hebben we dat gedaan. Uh, toen hebben we ook gevraagd van ja, wat, wat moeten we allemaal aanleveren aan documenten? Nou, dat... Was het, was het in één keer goed? Het was niet in één keer goed. Wat moest je verbeteren? Uh, wij hadden twee handtekeningen, uh, die waren niet juist. Dat, maar dat waren dan herstelbare verzuimen. Ja, ik, uh, ik heb dat gezien bij die kiesraad. Er waren een aantal dingen die, uh, niet alleen bij jullie partij, maar een aantal partijen die moesten gecorrigeerd zijn. Dat is allemaal gecorrigeerd. Ja. Um, dat houdt in dat deze kieslijst geldig is. Ja, want er werd dus uh, door burgemeester uh, Molenburg werd nog wel benaderd. En die zei van ja, er is nog rumoer in de vooral En uh, wij gaan toch nog een nader juridisch onderzoek doen... of alles volgens de regels is verlopen... of alle documenten kloppen en, uh, en alle voorwaarden zijn voldaan. Mm -hmm. Nou, dat, komt dan de, dat kiesbureau die gaat dan een onderzoek doen... maakt er een procesverbaal van en uiteindelijk is daar... Uh, is goedgekeurd. Is uiteraard gekeurd Goed. Nou, dat was dus... Uh, van de week. Van de week, ja. Nou, dat is een relaas. Uh, Ik heb een aantal dingen uh, gevraagd die mij opvielen... en dat valt me nog steeds op... Dat de communicatie niet, uh, niet duidelijk is ja. tussen een aantal uh, leden. Um, maar goed, ik wilde bij benadrukken dat ik dus steeds heb aangegeven dat ik dus bestuurslid ben. En ja, ze accepteerden dat, dat, gaat, dat niet meer. Dat hoor ik uh, van, van drie kanten. Hè. De een die is slapend, de ander uh, die wilde me ophouden. De waarheid het zal ergens wel uh, daar liggen. Er zijn duidelijk twee bestuursleden. Want dat staat namelijk in de Kamer van Koophandel. En of ze nou slapend of, of eventueel zeggen van ik, ik wil niet meer. Het gegeven is nu dat er een aantal leden zijn van het GBZ. Ja. Die gaan uh, onder aanvoering uh, van Jordi de verkiezing in. Blijft dat twee mensen, twee leden van de partij. Uh, aan de kant gezet, buitenspel, niet meer mee mogen doen. Uh, hoe, je nou, went, hoe je dat ook bent of verkeerd. Ze hebben er zelf voor gekozen. Um, om niet meer mee te doen met de verkiezing. Want ze hebben een persbericht. Ja, oké. Okay, daarna is er nog best wel gesproken. Uh, ook aan jullie de vraag. Ja. Als er eventueel uh, mediation mogelijk is, zou je daar voor openstaan? Ja. Oké, okay, nou ja, tot zover. Uh, dank voor uh, deze uitleg. Um, de zandvoorten weet nu van beide kanten hoe het in elkaar zit. En die weet ook uh, wie de nieuwe lijsttrekker is. Dank je wel voor het gesprek. Ik denk dat we uh, redelijk snel aan het einde zijn van dit uh, eerste uur. En in het tweede uur gaan wij uh, praten met D66-voorman... Lijstrekker uh, Raymond. Uh, uh, ja, ja, ja, ja. Zal het voort? Uh, uh, Zal het voort zo lang. Ik zie zo staan. Haha, uh. kun je het voelen? Kun je het voelen? Luister goed. Uh.